Drie dagen na het vertrek uit Meerstad... bereikten de boten over het Lange Meer en de rivier de Running... de afgesproken landingsplaats... waar paarden en ponies en proviant voor de dwergen naartoe waren gezonden. Na afscheid van hun escorte te hebben genomen... trokken ze in noordwestelijke richting naar de uitlopers van de eenzame berg... die steeds hoger en naar het leek ook steeds dreigender voor hen oprees. Het landschap rondom hen was kaal en dor. Er groeide weinig gras voor de dieren... En het duurde niet lang of er was geen struik of boom meer te zien, maar alleen geknakte zwarte stompen die herinnerden aan lang vervlogen tijden. Ze waren bij de woesternij van de draak gekomen. Ofschoon al hun hoop was gevestigd op het vinden van de geheime deur, die volgens Trors kaart aan deze kant van de berg moest liggen, zond Thorin eerst Balin, Fili en Kili en Bilbo in zuidelijke richting om de voorpoort te verkennen. Voor dit doel begaven die zich langs de grijze, zwijgende rotswanden naar de voet van Ravenheuvel. Daar boog de rivier zich op haar weg naar het meer van de berg af en stroomde snel en luidruchtig. De oever was naakt en rotsachtig, hoog en steil boven de stroom. En toen ze op deze plaats over het smalle water uitkeken dat schuimend en spattend tussen vele rotsblokken liep, konden ze in de brede vallei, die door de bergarmen werd overschaduwd, de grijze ruïnes van oude huizen, torens en muren zien liggen. Het is een gezicht, zichtbaling. Ja, dat is alles wat er van Dal over is. De hellingen van de berg waren groen bebost... en de beschutte vallei was weelderig en mooi in de dagen toen de klokken in de stad luiden. Je ziet wat de draak allemaal heeft aangericht. Is het wijs om nog verder te gaan? Natuurlijk niet, maar het is ook niet wijs om ons hier in de buurt van de voorpoort te wagen. Als de draak daaruit tevoorschijn komt, zijn we ten dode opgeschreven. Kom, nog een eindje verder. Wacht eens. Kom jij eens hier, Blebo. Vivie. Daar. Die donkere opening in de rotswand. De voorpoort. Daaruit ontspringt het water van de rivier de Running. Er komt ook stoom uit, zien jullie dat? Een zwarte rook? Laten we teruggaan. Hier kunnen we toch niets uitrichten. En die zwarte vogels bevallen me helemaal niet. Ze zien eruit als bozaardige spionnen. De draak leeft nog in de zalen onder de berg. Tenminste, naar de rook te oordelen. Hij leeft nog, daar twijfel ik niet aan. Maar de rook is nog geen bewijs dat hij binnen is. Misschien is hij een tijdje weggegaan. Of ligt hij ergens buiten de berghelling op wacht. Maar ook dan nog zou er nog rook en stoom uit de ingang komen. Alle zalen daarbinnen moeten vol zijn met zijn smerige stank. Kom, we hebben genoeg gezien. Daags na de terugkeer van de verkenners... verplaatsten de dwergen hun kamp naar de westzijde van de berg. En van daaruit ondernamen zij dag na dag expedities... om paden langs de berghelling te vinden... Indien de kaart juist was, moest zich ergens hoog in de rotswand de geheime deur bevinden. Dagen achtereen keerden ze zonder succes naar hun kamp terug. Tot zij eindelijk de sporen van een smal en haast onbegaanbaar pad vonden. Dat slingerend naar een nog smallere regel voerde, die in noordelijke richting langs de wand van de berg liep. Hier ontdekten ze een kleine grotachtige inham met aan weerszijde steile wanden een bodem van gras... en aan de binnenkant een vlakke wand... die aan de onderkant even glad en recht was als metselwerk. En hoewel er geen teken van een stijl... of dorpel of van een stang of slot was te bekennen... twijfelden ze er niet aan dat ze de deur eindelijk hadden gevonden. Ze sloegen erop, ze duwden en schopten er tegen... ze spraken gedeelte van toverspreuken voor het openen van deuren... maar niets bewoog. En ook later... Toen ze hun kamp naar deze kleine met gras begroeide inhand verplaatst hadden en de steenwand met hun houwelen te lijf gingen, hadden ze even min succes. De steen deed de stenen versplinteren en ze stoten hun armen tot bloedens toe, zodat ze begrepen dat er niets te beginnen was tegen de tovenarij die deze deur had gesloten. En bovendien werden ze doodsbang van het weergalmende geluid van de slagen. De dagen die volgden behoorden tot de ongelukkigste van het hele avontuur. Het vinden van de deur had hun nieuwe hoop gegeven. Maar oog in oog met deze onwrikbare rotswand... ...leek alle doorstaande ellende voor niets te zijn geweest. Tot op een avond... ...de oranje bal van de zon was al bijna tot ooghoogte gezonken... ...en een dun sikkeltje van de nieuwe maan verscheen net boven de rand van de aarde... Wat is er? Meneer Balings? Wat sta je daar voor hem te kijken? Ga bij de grijze steen staan als de lijster slaat... en de Wat moest je nou toch? rond De lijster. Kijk dan. Die grote lijster bij die grijze steen in het gras. Die komt er elke avond om slakken te vangen. En dan slaat hij ze stuk op die steen. Stil. Zei je gisteren niet, Toorn, dat vandaag de laatste week van de herfst begint? En betekent dat dan niet dat die maan daar... de laatste maan van de herfst... en die ondergaande zon... Maar dan kan het toch, dan kan het toch. Jij hebt gelijk, Bilbo. De maan letters op de kaart. Ga bij de grijze steen staan als de lijster slaat en de ondergaande zon zal met het laatste licht van Durins dag op het sleutelgat schijnen. De lijster. Kijk, de muur. Een gat de deur. Doris, de sleutel. Vlug, de nee. sleutel die bij de kaart hoort. Probeer ja. een minuut, terwijl het toch kan. Ja, ja, ja. Uh, uh, uh, uh, uh, hier, hier. Snel, de zon is al bijna onder. Ja, wat, wat, wat. ja het past. Stil. Open! Duwen dan. Duwen. Ja. Allemaal. Ja. Ja. De ja. Vijf voet hoog de deur. En drie kunnen naast elkaar lopen. Weet je er nog doorheen? De maanletters. Ja, het klopt. Nou, je lust dan niet bepaald te dringen om naar binnen te gaan. Het is aardig donker. Ga jij maar eerst doorin. <tie> het is nu de tijd voor onze geachte meneer Balings, die zich zulk een goede metgezel op onze lange reis heeft getoond, en een hobbit vol moed en vindingrijkheid. Nu is voor hem de tijd gekomen om de dienst te verrichten waarvoor hij in ons gezelschap werd opgenomen. Nu is voor hem de tijd aangebroken om zijn beloning te verdienen. En ik wil maar zeggen... Als je soms denkt dat het mijn baantje is om als eerste de geheime gang binnen te gaan... O, oh, Toring, train zo'n eikenschild, mogen je baard dan nog langer groeien, maar zegt het dan meteen. Basta, ik zou wel eens kunnen weigeren. Ik heb jullie al twee keer uit de puree gehaald, wat nauwelijks de afspraak was... zodat ik geloof ik al min of meer een beloning heb verdiend... Maar, zoals mijn vader altijd zei... ...alle goede dingen bestaan uit drieën... ...en ik heb zo het idee dat ik niets zal weigeren. Misschien ben ik meer op mijn geluk gaan vertrouwen dan ik vroeger deed. Maar ik denk dat ik in ieder geval eens een kijkje zal gaan nemen. Dan ben ik er vanaf. Wel nu? Wie gaat er met me mee? Torin? Het is meer een kwestie van verkenning. Ik dacht dat beter eerst Fili zou kunnen. Kili, misschien? Ook niet... Mijn vriend Balin wellicht. Nou, uh, goed. In elk geval een klein eindje. Als het dan nodig is, kan ik tenminste hulp gaan halen. Goed, kom dan bij Balin. En jullie allemaal, tot ziens. Ja, en kijk uit, ja, hè. Ja. Doe voorzichtig. Het gaat makkelijker dan ik gedacht had. Het is een kaarsrechte gang. De vloer is mooi effen. Beter dan die aardmannentunnels... Het loopt langzaam naar beneden hier, voel je dat? Ik denk dat ik maar beter hier kan blijven. Nu al? Ja, van hier af kan ik nog vaag de omtrek van de ingang zien. Ga jij maar door. Doe je ring om. Je hebt gelijk. Doe ik. Tot ziens dan. Ja, <coughs> tot ziens Bilbo. En uh, veel geluk, hè? Nu zit je werkelijk tot over je oren in, Bilbo Balings... Lieve helpen, ben ik een stommeling. Ik verlang alle minst naar schatten die door een draak bewaakt worden. En de hele Sante kraam kan hier, wat mij betreft, blijven liggen. Als ik maar wakker kon worden en zien dat deze ellendige tunnel een gang in mijn eigen huis was. Het begint warm te worden. Hé, wacht. Is dat een soort gloed hier, ik daar zie? Oh, de hitte. Nee, nou niet bang zijn, jongetje. De draak. Daar. Oeh. Daar is een opening. Die rode gloed. de onderste kelder van de oude dwergen midden in het hart van de berg lag hij een enorme roodgouden draak vast in slaap een ronkend geluid kwam uit zijn kaken en neusgaten en sliertjes rook maar in zijn sluimer brandden zijn vuren laag beneden hem onder al zijn ledematen en zijn enorme opgerolde staart en overal wijd en zijt over de onzichtbare vloeren verspreid lagen talloze stapels kostbare voorwerpen Gesmeed en ongesmeed goud, edelstenen, juwelen en zilver, rood gevlekt in het schemerige licht. Smouk met opgevouwen vleugels als een onmetelijke vleermuis, gedeeltelijk op één kant gerold, zodat de hobbit zijn onderzijde en zijn lange fletse buik kon zien, waar juwelen en stukken goud door het lange liggen op zijn kostbare bed aan waren vastgekoekt. Achter hem kon men vaag maliënkolders, helmen, bijlen, zwaarden en speren zien hangen en er stonden rijen grote potten en vaten gevuld met een niet te becijferen rijkdom. Het leek wel of Bilbo een eeuwigheid stond te staren... voordat hij uit de schaduw van de opening over de grond naar de dichtstbijzijnde schatten sloop. Boven hem lag de slapende draak. Een gevaarlijke dreiging. Iets van die kostbaarheden zal ik toch mee moeten nemen? Maar wat? Wat? Die gouden beker. Meer een kruidenier dan een inbreker. Wat draait toch aan toe? Nou, dat zullen we wel nooit meer toeren krijgen. Daar staat baling nog. Marink, Marink kan nu wel weer af. Zo. Beeldbol, gelukkig. Wat heb je daar? Straks. Breng me eerst naar buiten. Die hitte. De stank. Ik snap de frisse lucht. Kom, ja, Kom maar. Het was middernacht en wolken waren voor de sterren geschoven. Maar Bilbo bleef met gesloten ogen liggen. Heigend en zich verheugend in de streding van de frisse lucht. Hij merkte nauwelijks de opwinding van de dwergen... hoe ze een prezen, en schouderklopjes gaven... en ze zichzelf en ook alle nakomelingen alvast in zijn dienst stelden. De dwergen reikten de beker nog van hand tot hand... en spraken verrukt over hun herwonnen schat... Toen een enorm gerommel onderin de berg begon. Alsof het een slapende vulkaan was die weer begon te werken. De afschuwelijke echo's van een gebrul en gestamp dat de grond onder hen deed schudden. Smoog. Hij wakker. Hij is woedend. Preken maar. Hij weet er wel niet wat hij met al die schatten moet doen, maar hij weet precies wat er allemaal ligt. Stil eens. Het wordt alweer minder. Misschien valt het mee. Geen sprake van. Smaug laat dat er niet bij zitten. Die gaat natuurlijk op zoek. En als hij daar binnen niks kan vinden, dan zal hij straks uit de voorpoort naar buiten komen. Onze ponies, onze voorraad. We kunnen niets uitrichten. Als hij hierheen komt, dan zal alles vernietigd worden. Onze enige kans is naar binnen te vluchten, de berg in. De paarden, en ponies zullen we aan hun lot moeten overlaten. Houd je dus allemaal gereed om bij het eerste teken. Daar komt hij al. Luch. Luch. De deur. De deur. De tunnel in. Op We hadden nauwelijks tijd om de tunnel te vluchten en nog pakken en zakken naar binnen te slepen. Toen Smaug uit het noorden kwam neerduiken en vlammen langs de bergwand deed lekken. Zijn grote vleugels wiekten met een geluid als brullende wind. Zijn hete adem deed het gras voor de deur verschroeien en joeg naar binnen door de spleet die ze hadden opengelaten en verzengde hen bijna in hun schouwplaats. Vlakker in de vuren sprongen op en lieten schaduwen op de rotsen dansen. De ponies gilden in doodschuimst, trokken een stuk. Hij galopeerde wild weg. De draak dook omlaag. keerde zich om om hen te achtervolgen. en was weg. Voorlopig is het gevaar geweken. Maar hij zal zeker terugkomen nu hij de sporen van onze kampementen gezien heeft. Ik durf geen stap meer buiten te zetten. Gelukkig wat van onze voorraden gered om het een tijdje uit te houden. Ja, en als die op zijn, wat dan? Had die Beker maar laten liggen, Bilbo? Ja, dat heb je er dan van. Had maar liever gewacht. Wat stelt anders te doen? Ik ben mijn werk zo goed mogelijk begonnen. Of had je soms gedacht dat ik met de hele schat van Tror op mijn rug zou komen aanzetten? Jullie hadden vijfhonderd inbrekers mee moeten nemen in plaats van één. Zelfs als ik vijftig keer zo groot was en smaak zo tam als een konijn... dan zou ik er nog honderden jaren voor nodig hebben om het allemaal naar boven te sjouwen. Ja, ja, ja, je hebt gelijk, meneer Balings. En we zijn je allemaal dankbaar voor wat je tot nu toe gedaan hebt. Maar wat, hoe moeten we nu verder? Tja, het is duidelijk dat het helemaal afhangt van een wending in ons geluk... en of we smal kunnen kwijtraken. Het verjagen van draken is bepaald niet mijn dagelijks werk. Maar ik zal mijn best doen om iets te bedenken. Overigens wou ik dat ik weer veilig en wel in mijn geriefelijke hobbitrol zat. Denk daar nu maar niet aan. Wat moeten we doen, nu, vandaag? Daar gaat het om. Goed, ik zal jullie een voorstel doen. Ik heb mijn ring... ...en zal nog deze middag naar beneden kruipen ...om te zien wat de draak in de zin heeft. Misschien doet er zich een kans voor. Ieder monster heeft zijn zwakke zijde... ...zoals mijn vader placht te zeggen... ...hoewel niet uit persoonlijke ervaring vrees ik. Natuurlijk namen de dwergen het voorstel met beide handen aan. Ze hadden al eerbied voor de kleine Bilbo gekregen. Nu was hij de echte leider van hun avontuur geworden. Toen de middag kwam maakte hij zich op voor een nieuwe tocht naar een laag in de berg. Het licht van de deur achter hem, die bijna dicht was... vervaagde snel toen hij naar beneden ging. Hij riep zo zacht... dat rook of een licht briesje nauwelijks meer gerucht hadden kunnen maken. Hij was geneigd zich een beetje zelf ingenomen te voelen... toen hij bij de onderste deur kwam. Er was slechts een uiterst flauw schijnsel te zien. De oude smauw iets moe en slaapt... Hij kan me niet zien. En hij zal me niet horen. Huh? Schep moed, Bilbo. Oh, dief. Ik ruik kan... je. En voel je lucht. Ik hoor je adem. Kom hier. Pas nog eens toe. Er is genoeg over. Nee, dank je. O smaak de geweldige. Ik ben niet gekomen voor geschenken. Ik wilde je slechts zien. En kijken of je werkelijk zo groot bent als in de verhalen gezegd wordt. <laughs> ik, ik, ik geloofde ze niet. En u wel dan? Echt waar. Liederen en verhalen blijven geheel achter bij de werkelijkheid. O, oh, smal, voornaamst en grootste van alle calamiteiten. Je hebt goede manieren voor een die van een leugenaar. Mag ik vragen wie je bent en waar je vandaan komt? Dat mag je. Ik kom van onder de heuvels en over de heuvels en door de lucht hebben mijn wegen mij gevoerd. Ik ben degene die onzichtbaar rondwaart. Dat neem ik graag aan, maar het zal je gewone naam wel niet zijn. Ik ben de sleutelvinder, de webbesnijder, de stekende vlieger. Ik ben degene die zijn vrienden verdrinkt en ze weer levend uit het water haalt. Hmm, deze klinken niet zo geloofwaardig. Ik ben de vriend van beren en de gast van adelaars. Ik ben de ringwinnaar en geluksdrager en ik ben tonnerijder. Goed om oh. Je mag dan onzichtbaar zijn. Je hebt niet de hele weg gelopen. Zes fonies heb ik al opgegeten lang zal het niet duren voor ik alle anderen zal vangen en opeten. <lacht> Luister. In Reuvel voor de voortreffelijke maaltijd zal ik jou een goede raad geven. Bemoei je zo min mogelijk met dwergen. Dwergen? Je hoeft mij niets te vertellen. Ik ben de geurende staak van dwergen als geen ander. Ik kan eus geen pony waar een dwerg op gezeten heeft opeten zonder het te weten. Je zult aan een slecht einde komen als je met dergelijke vrienden omgaat, dief donderuiter. Welke prijs heb jij voor die beker gekregen? Niets. Helemaal niets, zeker. En ik wil wedden dat ze zich buiten ergens schuil houden en jou al het gevaarlijke werk laten opknappen. Als jij het er liefde afbrengt, mag je van geluk spreken. Je weet nog niet alles, o machtige smouw. Niet goud alleen heeft ons hierheen gevoerd. <lacht> Je geeft het toen dat het ons is. Waarom zeg je niet meteen ons eerdienen? Dan ben je ervan af, meneer Gelukstraven. Dus een viertiende deel van de buik Dat was zeker de voormade. Maar hoe zit het afliever? En het vervoer? En gewapendagren, zwacht en troon? Ze lachen juist in een vijfje, die mooie vrienden van je. Ik, uh, ik... Ik, ik, ik zal je zeggen dat het goud bij ons pas op de tweede plaats komt. Wij kwamen over heuvel en onderheuvel op golven en wind, om wraak voor waar Oostmacht, de onvoorstelbare Rijken, je moet beseffen dat je je door je succes enige bittere vijanden hebt gemaakt. <lacht> over de berg is dood. En waar zijn zijn nakomelingen die zich vermeten om wraak te nemen? jong, hier van Dal is dood. En ik heb zijn volk verslonden als een wolf te midden van schapen. En waar zijn de zonen van zijn zonen die mij durven benaderen? Ik heb de kruijzers van de heer schreven En zij hebben hun gelijk niet. In de wereld van vandaag. Toen was ik nog jong en zwak. Nu ben ik oud en sterk. Sterk! Diep in de stadion. Mijn baard rusten is als een tienvoudig schuld. Mijn tanden zijn zwaarden. Mijn blauwe speren. De slag van mijn spellet is als een bliksem blikselschicht. Mijn vleugels een orgaan. Mijn adem, zo. Ik, ik heb altijd gemeend dat draken van onderen zachter waren. Vooral in de streek van de. de. de borst. <lacht> maar ongetwijfeld heeft iemand die zo zwaar gepantserd is, daaraan gedacht. Je inlichtingen zijn verouderd. Ik ben van boven en beneden, wij zijn een schupper en hart in Geen staal kan mij doorboren. Dat had ik kunnen weten. Voorwaar, de gelijke van heer Smaug, de ondoorboorbare, is nergens te vinden. Welk een heerlijkheid om een vest van uitgelezen diamanten te bezitten. Ja, dat is inderdaad zeldzaam en wonderbaarlijk. Kijk maar. Ja. Wat vind je ervan? Verblindend, oude dwaas. Volmaakt, allemaal Een groot stuk van zijn borsthol die is net zo bloot als een slak uit zijn schelp. Perfect, ver, ver, verbijsterend. Wel nu, ik moet uw heerlijkheid werkelijk niet langer ophouden of u uit uw zo nodige slaap houden. Het valt niet mee om ponies te vangen, neem ik aan, als ze een grote voorsprong hebben. En dat geldt natuurlijk ook voor inbrekers. <tie> Dit was een ongelukkige uitlating van Bilbo, want de draak spuugde hem verschrikkelijke vlammen achterna. En hoewel hij hard de helling oprende, was hij nog op geen stukken naar ver genoeg om veilig te zijn toen de afzichtelijke kop van Smaug tegen de opening achter hem werd aangedrukt. Gelukkig kon de draak zijn hele kop en klauwen er niet doorpersen, maar uit de neusschade spoten de hobbit de vlammen en de stoom achterna. Bilbo werd er bijna door overweldigd en strompelde blindelings verder. Hij was bang en had overal pijn. Hij had zich nogal tevreden gevoeld over zijn gesprek met Smaug, maar zijn fout aan het einde bracht hem tot bezinning. Lach nooit levende draken uit Bilbo, jij dwaas, zei hij tegen zichzelf en dat werd naderhand een van zijn geliefde uitdrukkingen en zelfs een spreekwoord. Dit avontuur is nog lang niet afgelopen, voegde hij eraan toe en dat was eveneens waar.